Nou, kijk eens aan. Van, nee, nee, in dat code is het afsluitende. Haha, je een slaapvallend. Je een een zorg er voor, ja. Ja. Gezocht? Benieuwd, benieuwd. Nee, niet. Nee, is. Kiekel. Ehm, internet browsing mijn stel is een beetje een titel van mijn verhaaltje. Ik heb het heel erg over web wat dat betekent, wat je ermee kan. Het is een beetje een overzicht van wat in andere sessies ook wel in detail wordt uitgelegd. Um... Best gek eigenlijk, dat er steeds meer kan op internet, ja, ik... maar niemand je op de hoogte houdt. Zit je op huis? Uh, nee. Op badminton. Ik was op zoek naar de laatste CD van de uh, podcast. Ja, heb je die uitzending nog gezien? Ja, ik heb de uitzending gemist. Jammer, dat is een hele leuke uitzending. Ik krijg niet weg achter die computer. Als mijn man opstaat, gaat de eerste uurtje zitten bloepen. Gelukkig maakt Planet de nieuwste ontwikkelingen begrijpelijk. Kijk op planet.nl er is meer. Hopelijk heb je aan het eind van mijn verhaaltje niet meer van dit soort reacties. Zit je ook op huis? zit <lacht> te <lacht> uh, Maar niet nadat ik, dan nadat ik me even netjes voorgesteld heb, ik wil lieke de Vries, onder andere de Social Park of Petscope. Uh, ik werk deels voor mezelf en deels samen met andere mensen. Uh, wat ik doe, wordt door de mensen met wie ik samenwerk ongeveer zo gewaardeerd. Het zijn allemaal verschillende dingen die ik voor ze doe, hoe groter het wordt, hoe belangrijker ze het vinden. Um, ik doe dat door andere websites <coughs> te bouwen. Waaronder uh, de nieuwe website voor Pentoscope Partnerweb, die over anderhalf, twee maandjes live zal gaan. En uh, door dit soort praatjes te houden bij allerlei verschillende organisaties en instellingen. Um, bij mijn verhaal wordt een disclaimer, een waarschuwing, het is altijd in beta. Wat ik vertel is elke keer een beetje anders en ik hoop ook dat als jullie dingen zien van hey, maar dat is ook heel leuk, dat je dat ook vooral wil zeggen en als je iets helemaal niet snapt dat je het ook wil zeggen, want dan wordt mijn verhaal alleen maar beter van. Um, bovendien geef ik alleen maar een paar voorbeelden. Er kan ondertussen zo ontzettend veel op internet dat ik lang niet allemaal kan laten zien, dat is ook niet interessant. Dus als ik het ene laat zien, jij kent het andere, dat betekent niet dat ik het de andere heel stom vind. Um, maar niemand anders weet het, dus zeg het dan ook even. Joh, je laat die zien, maar ik weet er nog geen en die is ook heel handig. Um, en dat is allemaal ook veel. En die weten, je weet ja, als bijvoorbeeld. Ik werk op een Mac, um, maar dat maakt eigenlijk helemaal niet uit van wat ik aan het vertellen ben. Dat is ook belangrijk om te weten. Uh, want dit is waar ik zeg maar woon, als het gaat om alles wat ik doe. Dat is allemaal op internet. Ik heb een lege slide. Omdat ik het ga hebben over Web 2.0. Sorry, het is een nieuwe versie van het verhaal, dus ik was nog niet helemaal gewend. Web 2.0 is vooral een buzzword. Een, een woord wat mensen graag gebruiken om interessant over te komen of om te laten merken dat ze echt wel met het nieuws van het nieuws te bezig zijn. Maar het is ook wel een echte kanteling. En ik hoop dat aan het eind van mijn verhaal dat je dat een beetje kan plaatsen waarom ik dat zo zeg en dat je dan het buzzword vergeten vooral de inhoud onthoudt. Daarom wil ik jullie graag dit filmpje laten zien. Hey there, long time no see, looking good. Yeah, let's just keep this simple. I want a divorce. What now? I think you heard it. Which is fine. Come on. This is me. What's wrong? We don't talk anymore. I just put down a mill on a TV commercial just to talk to you. Exactly. You do all the talking. I never get a chance you talk to- talk on our that. website, can't you? Sure. If I want to say, order this product. See? It's not exactly a dialogue. What about the print campaign, hmm? You can't tell me you missed the billboard in Times Square. That was like a 200 foot tall declaration of love. You're saying you love me, but you're not behaving like you love me. It's not genuine. I don't know. The agency said I was genuinely being funny. Genuinely being charming. They said you would love everything I did. Wait, you your Stan, you're not doing a radio commercial. Look, whether you're funny or not, it's just I've changed. And you haven't. I mean, we don't even hang out in the same places mm. anymore. You're not even listening, are you? Coupons. You want coupons, don't you? Look, come by the store. I got two words for you. Loyalty, reduction. Am I right? That was it, wasn't it? Let's just hug. If you knew me, you'd know I don't care about that. Know you. Sweetheart, I know everything about you. You're 28 to 34. Your online interests include music, movies, and laser hair removal. You have a modest but dependable disposable income. Am I the only one not getting the problem? here? I'm not. Oh, come on. Don't be like that. Look, I tell you what. Come back here tomorrow. I'll give you the chance to win a Bahamas vacation. There's a small chance, minuscule, but technically still a chance. Why don't you be like the old days? Hmm. There is iets veranderd in marketing, in communication überhaupt. Van wie was that filmpje? Microsoft. That is heel Dat That hadden we allemaal niet verwacht, maar ze hebben het wel gemaakt. De boodschap is duidelijk, de marketing meneer, met zo'n mooie shirtje aan, begrijpt de consument niet meer. De consument wil wat anders en ik denk dat Web2.0 dat eigenlijk al wel een beetje samenvat. Wij kunnen namelijk nu op een andere manier communiceren en dat willen we ook. Dus bedrijven die daar niet in meegaan, die vinden het niet leuk meer. Wat is het Want Iedereen kan ondertussen op internet een publicist worden, zijn eigen mening, haar eigen mening de wereld in de slingeren schrijven, fotograferen, video's, maakt eigenlijk al niet uit. Alles wat jij naar buiten wilt brengen, kun je daar delen. En dat kan dus op YouTube bijvoorbeeld, als je filmpjes de wereld wil ingooien. Het kan op flikker als je foto's wilt delen met de rest van de wereld of alleen met je vrienden, want je kunt dat ook heel goed afschermen. Uh, je kunt op huis een profielpagina aanmaken en met heel veel vriendjes en vriendinnetjes verbonden raken. Uh, je kunt als student in Groningen, gaan bloggen over de studiestad waar je in zit. En dan maak je dus in één keer niet de stad reclame, maar de studenten. En je kunt de marktplaats gebruiken. De marktplaats is we hebben hier. Het is wel echt heel anders dan via via. Die blaadjes waar je vroeger je spulletjes in te kopen aanbood. Dat moest je dan inleveren, dat kostte geld en dat duurde twee weken voordat het dan gepubliceerd werd en dan moesten mensen die krantjes lezen. Nu kun je gewoon, als je nu zat bent van die bank, om over vijf minuten op internet te kopen aanbieden. En als je wil weten wat iets waard is, dan kun je op marktplaats heel handig met een RSS-feed in de gaten houden voor wat voor bedrag dat product dat jij hebt, weet je voor wat, zo'n mooi drumstel of een andere bank, normaal gesproken van de hand gaat. Dus dan kun je een beetje inschatten wat dingen waard zijn, allemaal van achter je computer. Nou, dat is heel erg anders dan vroeger, dat is heel erg rechtstreeks communicatie tussen jullie en de mensen die jullie producten of jullie tweedehandspulletjes willen kopen. Iedereen schrijft mee. Wat jullie schrijven is een opstapje voor wat andere mensen schrijven. En op die manier kun je ontzaglijk veel combineren met elkaar. En vaak veel sneller tot een volume komen en tot inzichten komen. Dus een soort van sneeuwbal. Jam Blue is een voorbeeld wat ik heel leuk vind omdat ik muzikant ben. Muzikanten kunnen op Jam Blue hun muziek online zetten. En andere muzikanten kunnen dat remixen en die versie weer online zetten. En op die manier kun je dus muziek maken met muzikanten van over de hele wereld die je misschien wel helemaal nooit in het echt tegen gaat komen. Maar het is wel heel leuke muziekvak. En Wikipedia natuurlijk, de online encyclopedie. Iedereen van ons kan daar bijdragen aan elk topic. Als je er wat van weet, als je er wat van vindt, kun je het erin stoppen. En met elkaar <coughs> bewaken we dat ook. We zorgen we er ook voor dat er geen onzin staat. Heel bijzonder. Heel anders. Wat op neerkomt is dat het gewoon anders werkt dan vroeger. In 2006, en dat is nog niet eens zo heel erg vroeger, maar toch was dit de website van Dell, het bedrijf wat online computers verkoopt. Dus als ik een nieuwe computer zou willen kopen, zou dit misschien een de plekken zijn waar ik zou gaan kijken en dan zie ik een typische etalagewebsite. Het is een soort van eenrichtingsverkeer, alles komt naar mij toe, het ziet er glimmend uit. Ik word er niet heel veel wijzer van, dus denk ik dan, ik ga daar ook over googlen. En dan vind ik onderaan op de eerste pagina een linkje met bijzondere tekst, Dell Hel. Nou, voordat ik mijn goede geld uitgeef, wil ik wel even weten waar dat over gaat, natuurlijk. En wat blijkt? Dit is iemand die altijd enthousiast is over Dell, en op een gegeven moment ontzettend zich ontzettend genaaid voelde door de uh, service van Dell. En daarover is gaan bloggen, hij was gewoon heel ontevreden en dat heeft hij tegen de wereld gezegd. Deze meneer heeft een storm aan reactie ontketend, met uh, tot gevolg dat Dell producten slechter gingen verkopen, dat zelfs een aandeel een beetje begon te bibberen. En dat deels gaf, mijn god, wat gebeurt hier? We staan prima in de pers, uh, iedereen schrijft goed over ons en toch verkopen we onze computers niet meer. Dat was omdat wij elkaar aan het vertellen waren, wat voor beesten ben het daar was en dat je daar je geld niet op heen moest brengen. Wat heeft Del toen gedaan? Die hebben niet alleen maar heel boos gedaan, want onze klanten begrijpen ons niet, maar die zijn in gesprek gegaan, die zijn op die blogs actief geworden, die zijn reacties gaan schrijven, die hebben zelf blogs gestart van medewerkers, dus die zijn in... Gesprek aangegaan met hun klanten. Een tijdje later zag hun website er zo uit: shit, nog steeds zo'n eenrichting, etalage, site. Maar toch niet. Want nu op de homepage staat een linkje: Unresolved Issue. Als jij iets hebt waar je niet tevreden over bent, kun je nu meteen contact krijgen met Dell. Een belangrijk stapje op weg naar een echt gesprek, naar echte communicatie. Twee richtingen keer. En die kanalen die zijn dus anders dan vroeger. Want iedereen communiceert over zijn bedrijf. Ook de conciërge. een je een, een verjaardagsfeestje is er een biertje erbij, nou dat kun je je dat ook eens voorstellen. Dus die officiële kanalen, die zo mooi gecontroleerd waren, zo mooi ingericht, dat gaat allemaal anders. Nou, hoe kan dat? Dat kan dankzij Web2.0, dat grote spannende woord. En dat is wat mij betreft, bestaat het uit drie onderdelen om te beginnen. Is Web 2.0 meer dan wat je op je pc hebt? Want jouw pc is verbonden met het internet. En op het internet verbind je, je dus met al die andere pc's en servers en kennis. Dus in één keer kun jij veel meer dan met dat ene apparaatje. Het is een democratie, want eigenlijk kan iedereen erbij. En het maakt niet uit of je de nou hoofdredacteur bent van uh, de encyclopedie of gewoon maar iemand in de straat, jij kunt ook bijdragen aan die Wikipedia. En het laatste is, wat mij betreft, dat web 2.0 heel typisch, gaat om open en koppelbaar zijn. Dat is voor een deel een heel technisch verhaal, daar heb ik straks een leuk filmpje over, met hoe die informatie beschikbaar gesteld wordt, zodat je het makkelijk kunt koppelen aan andere informatie. Maar het heeft ook te maken met hoe jij en ik praten en, en op internet onszelf opstellen. Wij worden vanzelf ook een beetje open naar over wat we doen en we laten onszelf meer koppelen. We kijken ook een beetje buiten de standaard. Structuren van bedrijven enzovoort, er is steeds meer op gang te komen. wordt heel erg Dat democratie ding, dat is wel een beetje bijzonder, want ja, je moet er wel bij kunnen. En um, je moet ook snappen hoe het werkt en niet iedereen kan erbij, niet iedereen snapt hoe het werkt. Dat is waar, maar het zijn wel steeds meer mensen. Want het breedband internet, dat is echt bijna overal te krijgen ondertussen. De technische kennis die je nodig hebt wordt steeds minder, want alles wordt steeds gebruiksvriendelijker. En de kosten zijn eigenlijk heel laag. Heel veel van de dingen die je online kunt gebruiken, want dan ga ik je laten zien, die kosten geen geld meer. Dus als jij een computer en internet hebt, dan ben je al klaar met je investering. Dat betekent dat als jij voor jezelf zou beginnen, en je bent niet een uh, meubelmaker die heel veel materialen nodig heeft, bijvoorbeeld, dan hoef je niet heel veel geld uit te geven om toch goed aan de slag te vinden. Nou, dat is goed nieuws. Goed. Uh, iemand anders schreef er vandaag op deze manier over, dit hebben we vandaag van de website aangehaald. Er is geen Geppetto meer die Pinocchio laat dansen. We kunnen zelf nu bepalen waar we over schrijven. Dat is niet iedereen vindt dat leuk, maar toch met 175.000 nieuwe bloggers per dag is het een beweging die niet meer te ontkennen valt. Je moet daar wat mee gaan doen. En nou, met alles wat je hier vandaag leert, denk ik dat, dat je nu daar een leuke stapje kunt maken. Eerst wil ik Eigenlijk een samenvatting laten zien. Er heeft iemand namelijk een heel mooi filmpje gemaakt. Wat een beetje de techniek uitlegt en een beetje ook laat zien wat de impact is in die. Dat wil ik eerst laten zien en daarna zal ik er nog een paar onderwerpen uit, voor, uit uh, toelichten. En het filmpje gaat zo. Oh, het staat natuurlijk op internet, dus ik moet hem even de tijd geven. voor het is een beetje een computer een dat nu een heel snel overzichtje wel duidelijk maakt. Um, je ziet dus dat er verschillende technische dingen zijn veranderd. Ik eens er weer. weer. Hoeveel ja. nu heb je dat nodig? Nou, deze, ja. nou, maar we hebben heel lang gewacht om dat de maatregelen van zo. Nee, maar Martijn was centraal afgelopen 9 uur, dus nu 9 uur. Dus als jij met alle informatie die je hebt, dan moet je 5 minuten komen. Ik heb ze net zo goed getoond. Dus het, oh, het is op zich echt... ja, Het is goed, ja. heel erg onhandig in samen als ik dit vond in mijn verhaal. Oh, het is dus begin nu. Ik heb zo ja. nog een kwartier te doen. Ik heb zo nog een kwartier te doen. Dan dat. het programma een kwartier uit. Ik word er een kwartier later hierbij. En dan kom hier. Haha. Prettig. Dat is dus wat er gebeurt. Er zijn technische veranderingen waardoor al die koppelingen veel makkelijker gaan en het gebruik verbeterd. Wij worden die een machine met elkaar, niet langer de mensen met het geld of met de macht, maar iedereen kan daarin meedraaien. Dus wij zijn eigenlijk Web 2.0. Daarom is dat dingetje met communicatie ook zo vanuit. mensen communiceren naar de hele tijd. Weblogs zijn wat mij betreft de eerste stap van de vijf die relevant zijn voor mensen op dit moment. In het begin moet je zelf beginnen met communiceren. Wat doe je, wat vind je er niet kwart? Je kunt het hebben over je rol, je kunt het hebben over je werk. Maar zorg dat je online begint te vertellen in de vorm van een weblog waar je mee bezig bent. Zodat andere mensen je ook kunnen vinden. Wat is een weblog? Dat is eigenlijk niet meer dan een website waar regelmatig nieuwsberichten op komen staan en die komen op chronologische volgorde te zien voor andere mensen. Heel makkelijk. Hoeveel zijn er dan? Nou, op dit moment zo'n 105,8 miljoen. Dus dat gaat heel hard om. We zagen net dat er uh, bijna 200.000 per dag bij kan. Dus dat schiet heel erg op. Ik zal het voorbeeld van de Groningen Studentenblogs niet eh, laten zien, maar ik kan vertellen. Dat zijn dus 20 studenten die over Groningen en studeren in Groningen bloggen en daarmee dus reclame maken. Als echte mensen. Het is geen verzonnen marketingverhaal meer. Die 105 miljoen blogs die kun je niet meer zelf bijhouden. Je kunt niet meer s ochtends met een kop koffie achter je computer gaan zitten en even het internet rondklikken om te zien wat er allemaal nieuw is. Dus de tweede stap is dat je ervoor zorgt dat het naar je toe komt. En dat kun je heel goed doen. Met de zogenaamde RSS-feeds. Nou, ik weet niet, hebben jullie daar toevallig al van gehoord bij Martijn? Ik hoeft er niet heel veel over te vertellen. Maar gebruik ze, zorg dat de informatie naar jou toe komt, want dan kun je het organiseren, dan kun je het filteren. En dan wordt het werkt het veel makkelijker van dus het snelheid. Een soort van abonnement op het nieuws dat er op website staat. Dus je hoeft de website niet meer te bezoeken als je de RSS feed gebruikt, dan komt het naar jou toe. Uh, Nu.nl vind ik toch leuk om als voorbeeld even te geven in mijn browser. Krijg ik zo'n mooi icoontje te zien, wat ik net ook groot liet zien. Dat staat voor de RSS-suite. Als je zo'n icoontje ziet, dan weet je dat je, je dus kunt abonneren op het nieuws van die website. Als je dat kiest bij nu.nl, geef je jezelf de keuze wat voor soort nieuws je wilt zien. Of alleen economie of sport of de achterklap. En dan kun je abonneren. Dat kan in een programmaatje op je computer, maar het kan ook in je eigen browser als je bijvoorbeeld een account hebt met, uh, bij Google Reader of bij bloglines. Allerlei gratis dingen online te krijgen waar je die RSS-fiets bij elkaar kunt vegen en organiseren. Uh, ik gebruik Google Reader en dan ziet het er een beetje zo uit: in het midden krijg ik alle laatste nieuwe berichten te zien die van verschillende websites komen. En hier rechts ik links zie je allemaal mapjes en in die mapjes heb ik mijn verschillende rss feeds georganiseerd per onderwerp zoals het voor mij handig is. Dus je bent dan ook een keer heel flexibel in hoe je het doet. Er is een perfecte uitleg van hoe dat verder werkt: dat is dit filmpje. Dat mag ik je niet laten zien, want de licentie die erbij zit zegt dat het niet voor commercieel gebruik is. En ik hoop hier ook wel iets in het hoofd te houden. Maar het zit in de presentatie. Ik heb het ook getagd met die tag van 90 september 2007 live hacking, dus je kunt hem makkelijk terugvinden in de afloop. Als je RSS-feeds gebruikt, dan zie je, wat, nou wat er, zie je alleen maar wat er naar jou toe komt en wat je zelf voelt. Dus het wordt veel leuker als je haast je over gaat spelen met wat andere mensen gedaan hebben. Nou, dat kan op twee manieren. De eerste is het taggen. En dat is wat mij betreft de derde stap. Indexeer de kennis en de informatie die je hebt. Hang steekwoorden aan die voor andere mensen toegankelijk zijn. En het is voor jezelf ook handig, want het geeft een ordeningsprincipe. Wat zijn tags? Daar gaat gewoon steekwoorden. En die steekwoorden, die, die kun je stapelen. Je kunt uh, iets wat gaat over mailen en iets wat gaat over samenwerken combineren. Je kunt het ook apart bekijken. Het is maar net wat je, welke vraag je op dat moment hebt, welke combinatie van tags je gebruikt en door jouw lijstje met informatie te bladen. Het zijn verschillende haakjes aan hetzelfde onderwerp dat betekent dat je dus ook heel makkelijk geïnspireerd kunt raken door andere mannen als die toegankelijk zijn voor jou. Want die heeft een foto met een hond erop misschien niet alleen gemarkeerd met hond, maar ook met heel uh, wat uh, uitlaatveldje. En dan kun je misschien nog wel heel veel meer uitlaatveldjes vinden waar je met je handen doeken. Ik moet beter voor, voor je ja. fysiek ja. ja. maar misschien sneller. Als jij het ziet, heb jij bepaalde associaties mee, als iemand anders hetzelfde ziet, kan je een andere associaties mee, als dat bij elkaar optelt, wordt het er veel rijker geheel. Dat is natuurlijk het idee. Het volgende is een flikker laat ik zitten, of mijn de tijd, um, maar met wat ik net stel, kun je het me voorstellen. Terger kun je ook gebruiken voor je boekmarchen, je favorieten zoals je tot nu toe en je browser misschien wel gebruikt de sites die je regelmatig bezocht of die je bijzonder vond, die je wilde onthouden, die deel je dan in je favorieten of in je favorites. Als je gebruik maakt van de listjes, dan kun je die online verzamelen en dan kun je die online delen met andere mensen. Sterker nog, al die andere mensen delen ook met jou en hangen een steekwoorden aan. Dus als jij een link hebt waar je bijvoorbeeld de t aan hangt, dan kun je op de listjes zien aan welke andere links andere mensen ook de T-Pentoscope hebben gehad. Dus als, stel nou dat je bedrijf niet zou je dat ook willen weten, dan is de listjes bijvoorbeeld een hele andere manier om heel veel verschillende inhoudelijke informatie over het te verzamelen. Stap 4 is, nadat je je blog gestart hebt, informatie naar je toe laat komen en het indexeert, dat je dat ook deelt met de wereldwagen. ik moet het er net al een voorschotje op. Um, dat delen, dat is eigenlijk essentieel, dat is dat je het niet meer voor jezelf houdt, maar dat je andere mensen plezier gaat te maken je met jouw informatie, zodat jij dat ook bij hun kunt doen, met hun. Dat noemen ze dan nou social bookmarking, want dat is heel sociaal en leuk. En daar is ook een perfect filmpje van, ook niet gaan laten zien. Um, maar daar wordt het nog keer heel mooi uitgelegd, kun je ook terugvinden. En die listjes tags, die kun je dus delen met anderen. Nou, het voorbeeld daarvan is die tag die van aan vandaag hangt, en die wil ik toch even laten zien, online. Um, want iedereen die vandaag een lezing gegeven heeft, heeft dus die tijd gehangen aan de sites die relevant waren voor zijn of haar verhaal vandaag. En je ziet dat dat al een hele lijst aan het worden is. En dat het Social Bookmarking in plenum is, dat filmpje wat ik net vertel, dat staat er ook tussen. En zo nog een aantal anderen. Dus op die manier kun je ook als je, je straks best wel op oh, inbouwt, kun je nog steeds even terugvinden waar we het over hadden. Uh, jij.nl is een voorbeeld van een site waar jij ook het nieuws kunt maken. Dus dat is een andere manier van delen. Je komt iets tegen op internet, je denkt dit is de moeite waard, het moet de rest van de wereld zien. Dan kun je het ook hier een stem geven. En als andere mensen het ook leuk vinden, die geven het ook een stem. Dan reist het naar boven in ja, de ranglijst van het nieuws van vandaag. En hoe meer mensen het zien, hoe sneller het woord zich verspreidt. Nou, ook een manier van delen van de dingen die je vindt op internet. We gaan dus met een op een andere manier met elkaar praten. En stap vijf is dat je het ook toepast op je werk. Denk eens na nou over de informatie die je in weer mailt. Kan dat niet online staan? Denk eens na nou over hoe je elkaar op de hoogte brengt van de nieuwe dingen die je vindt. Kan dat in de vorm van een weblog misschien een hele vindt? Kun je bijvoorbeeld voor jouw project een slimme tag verzinnen die je in delicious gebruikt om alles wat relevant is voor het project uniek herkenbaar te maken voor de rest? Dat zijn hele praktische manieren om snel informatie online te krijgen. Ik zou heel graag Charlie aan jullie willen laten voorstellen, want het zijn nog een keer 20 slides extra. Daar kan ik heel snel doorheen maar dan wordt het wel heel veel. Charlie is meneer Enterprise 2.0 deze presentatie, staat uiteraard online. de line, heb ik ook getekend. Laat heel mooi zien hoe hij wikis en RSS en blogs gebruikt om zijn werk te organiseren. Nou, ik heb er eigenlijk al een heel voorzicht op genomen, dus ik durf het te staan. Het wordt dus steeds makkelijker dat online samenwerken, omdat we steeds makkelijker communiceren. En het is vaak, was het goedkoop, want gratis, nou dat is natuurlijk mooi meegenomen. Um, ik ga overal voor begonnen bij dat web 2.0 eigenlijk gaat over communicatie 2.0, dankzij allerlei technische ontwikkelingen die het voor ons makkelijk maakt. Is het genoeg? Ja, eigenlijk wel, maar ik wil je nog even wat laten zien. Ik heb uh, verteld over Flicker, de site waar je foto's online kunt zetten. In het filmpje wat we net zagen werd ook gesproken over mashups, waar je informatie uit het ene combineert met informatie uit het andere. Je kunt dus de informatie uit Flickr, waar al die foto's online geplaatst worden, koppelen aan een kaart van de wereld en op die manier live online een gevoel krijgen van hoeveel foto's er op dit moment op Flickr gepubliceerd worden en in welke landen het allemaal gebeurt. Hij heeft al even tijd nodig om op te starten, maar dan zie je een typische, Google map-achtig overzicht, en dan zie je dat er echt over de hele wereld continu foto's geplaatst worden. Het is natuurlijk een heel ludiek voorbeeld, want het gaat over foto's, maar dat geeft je tegelijkertijd ook maakt het heel erg duidelijk dat dit wereldwijd is en dat je dus ook niet meer gebonden bent door fysieke grenzen, zolang je maar de internettoegang hebt en die laptop om het mee te doen, of te gewoon een computer, kun je dit doen. Heeft iemand al gehoord van Twitter? Twitter is een soort van MSN en een soort van bloggen. Het gaat eigenlijk maar om één ding, wat ben je op dit moment aan het doen? Dan mag je maar 140 karakters aan besteden. Op het moment dat jij dat intikt, dan komt het in een lijstje, zichtbaar voor iedereen in jouw Twitter-netwerk. Dan denk je de eerst, ja, dat is toch niet zo interessant, waarom zouden ze willen weten uh, dat ik naar de supermarkt ga? Want je kunt het ook vanaf je, SMS, uh, vanaf je mobieltje gebruiken, met sms. Op het moment dat je ergens op een congres bent en je zit bij een lezing van iemand die heel interessante dingen vertelt en je deelt dat met jouw wereld, dan kunnen mensen ook naar jou toe reageren van, hey, hé, als je nou toch bij me in de zaal zit, vraag wat dit of dat dan is. Of wacht even, ik, ik kom er nu aan. Dus je bent veel sneller in het doorgeven van wat op dit moment de moeite waard is. Hetzelfde voor websites die je ziet in Daar is ook een mesje van. Ik wil het nog even laten zien en dan ben ik er wel zo'n een beetje door. Um, dit laat ik zien omdat het zo ontzettend prachtig illustreert hoe snel de informatie tegenwoordig kan gaan en hoe makkelijk en hoe het voor iedereen beschikbaar is. Het gaat in het muntje, om vier uur, dat was een rare dag. Um, en het gaat over de hele wereld. Je hoeft je dus nergens meer door beperkt te vandaag. Het is op een bepaald manier ook heel democratisch, want al deze mensen kunnen het. Je weet niet of ze groot of klein zijn, gehandicapt. of niet iedereen kan het eigenlijk doen aangekomen in allerlei verschillende taal. En het is vandaag toch like een pirate day, dus er zijn allerlei dingen op internet helemaal verhaspeld naar, ja, zoals piraten schijnbaar met elkaar praten. Dat zijn ook dan van die leuke dingen die je dan in één keer meekrijgt. Nou, lekker belangrijk, die laatste voorbeelden, want zo'n vaart zal het toch niet lopen. Ten slotte 100 miljoen is wel wat, maar op 6 miljard inwoners is het niet heel erg veel. Daar zou ik nog eens opnieuw over nadenken. Want het gaat eigenlijk op dit moment heel erg exponentieel. Er was een tijd dat internet maar voor weinig mensen toegankelijk was. Maar er zijn op dit moment per dag komen er spreken bijna twee keer zoveel mensen bij die dat kunnen. Um, dus het gaat groeien op een snelheid die je niet voor mogelijk had gehouden. Daar gaat dit filmpje over. Maar dat duurt nog een keer zes minuten, dus dat zou ik je niet houden. Maar um, stel het je eens voor de prijzen van computers, wat ze daarmee kunnen, de snelheid van de processor, hoe mensen zich met elkaar verbinden, stel je dat is dus exponentieel voor, en dan snap je dat dit over twee jaar een volledig ander verhaal kan zijn voor iedereen die werkt en informatie uitwisselt. Nou, ik denk dat dat Web 2.0 is, wat mij betreft dus heel veel verschillende bronnen, koppelingen en daardoor mogelijkheden, en die zitten op internet, maar die zitten dus ook in jouzelf, in hoe jij je informatie deelt en hoe jij samenwerkt met andere mensen. Dus dan is het in keer helemaal los van de techniek, maar hoe je daar vooral je eigen hoofd mee omgaat. Dit is meer dan wat je op je pc hebt, want die pc is gekoppeld aan de hele wereld. Bijna iedereen kan dit en bijna iedereen kan koppelingen maken. Nou, maak daar gebruik van, laat het in je voordeel werken met alles wat je vanavond gehoord hebt. Dit is een referentie naar het filmpje dat ik niet heb laten zien, maar shift happens. Het verandert allemaal echt behoorlijk hard op dit moment. Doe er aan mee gebruik een geschikte browser, Firefox, Internet Explorer en heb te veel plezier. Dankjewel voor je tijd. Alsjeblieft.